Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Mark Hokke met het NOS Journaal. Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam... was een autoriteit in de goede zin van het woord... heeft oud-burgemeester Job Cohen gezegd in reactie op zijn overlijden. Volgens Cohen heeft Van der Laan veel betekend voor Amsterdam. Hij noemt vooral het plan waarmee hij 600 kansarme kinderen in de stad... aan een betere toekomst hielp. Van der Laan leed aan longkanker. Hij heeft tot 18 september nog doorgewerkt... De gemeente schrijft in een persbericht dat Van der Laan als burgemeester menselijkheid met daadkracht combineerde. Premier Rutte schrijft op Facebook, dit is heel verdrietig nieuws. Eberhard was voor alles Amsterdammer onder de Amsterdammers. Hij was ook een bestuurder die mensen opzocht en echt contact maakte door zijn directheid en openheid, al dus Rutte. Het parlement van Catalonië komt maandag gewoon bijeen, ondanks het verbod van het constitutioneel hof. Dat heeft de Catalaanse minister van Buitenlandse Zaken tegen de BBC gezegd. Bij de zitting zal het parlement naar alle waarschijnlijkheid de onafhankelijkheid van Catalonië uitroepen. Het constitutioneel Hof van Spanje oordeelde gisteren... dat het debat over onafhankelijkheid van Catalonië... in strijd is met de grondwet. Het lage btw-tarief gaat van 6 naar 9 procent. Haagse bronnen bevestigen hun verhaal daarover in de Telegraaf. Het lage btw-tarief zit op de dagelijkse boodschappen...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 Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en zo af. Vanuit het noordwesten trekken er buien over het land. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon ook vaker door. Het wordt rond de 14 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig met veel wind en regen... maar ook perioden van zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Hilversum Noord en Eembrugge 4 kilometer file. De andere kant op is een ongeluk gebeurd richting Amsterdam. 10 kilometer file tussen Knoopend Hoevelaken en Knoopend Eemnes. De linker rijstrook is dicht op de A5 Hoofddorp Amsterdam bij de aansluiting met de A10 4 kilometer. A5 Amsterdam richting Hoofddorp tussen Knoop het Raasdorp en Knoop de Hoek 3 kilometer. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen en Overschie 5 kilometer file. Het komt door een ongeluk, de weg is weer vrij.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 Ja, een hele goede morgen. Je luistert naar van Zandvoort, uh, The Boys are Back in Town en uh, weet je wat het is? We zijn er allebei. Charles, een hele goede morgen. Hey, Willem, goedemorgen man. Ja, daar zijn we weer hè. Waar gezellig. Het is, uh, we hebben de vorige keer overleefd qua kritiek en zo en uh, recensies en, uh... Ja, ja, kranten stonden er vol van en de Jeugdjournaal ook hè. Niet te, oh? ja, dat vind ik wel bijzonder. Ja, dat vond ik dat heel we... bijzonder. Dat is toch zijn van nou uh, Jeugdjournaal van in Zandvoort uh, The Boys are Back in Town en uh, ja, dat was toch wel uh, dat je zegt van, nou. Ja, maar dat het jeugdjournaal dat dan oppakt ook natuurlijk. Hè. Ja, maar... Zouden wij er zo jong uitzien, Willem? Dat, uh... Nou, kijk, dat is een mooie van radio, hè? <laughs> <laughs> Ze zien ons niet. <laughs> Ze zien ons niet, nee, nee. nee, nee, nee wel nee. via de webcam. Even zwaaien. Even ja, zwaaien, hier hier zo, hier zo. Ge ge gezellig. Ik uh, kan in ieder geval vermelden dat... Uh, ja, ik kreeg net een berichtje uit Drachten. Ze zeggen Drachten, ja, Friesland, Friesland-Boppen. Ja. Die uh, heb ingeschakeld en die luisteren dus nu uh, met een aantal mensen naar, uh, ja, naar dit programma. Ik snap niet waarom, maar goed... Waarom? Waarom? Dat is... Uh, ja, nou ja, goed. Nou ja, waarschijnlijk uh, zijn ze in het noorden... zijn ze uh, nou een beetje uh, gewend aan het zuiden. En dat... aan het midden van het land ook natuurlijk. Ja, maar er zal niet door mijn accent komen, maar waar? Nou, ik weet het helemaal niet. <laughs> ah. <laughs> ik weet het helemaal niet. Maar in ieder geval wel Jij hebt als ze doen gebruikelijk vast weer lekkere muziek meegenomen. Ja, ja, ik, uh, ja ik, ik doe mijn best. Ik uh, vond die openingstune al zo rustgevend. Ja, koffie hè. Maar ik ben koffie... helemaal relaxed, jongen. Ik zit hier gewoon lekker uh, ontspannen. Ja, nee, dat, uh, dat, uh, dat begrijp ik best. Dat, jij dat, uh, dat je dat wel ontspannend vindt. Nou, ja, wat gaan wij doen uh, eigenlijk uh, vandaag? Uh, ja, eigenlijk uh, kunnen we dat helemaal niet zeggen. Is gewoon uh, à la impro improviseren uh, noemen ze dat. Improviseren. Ja, ja, ja. Ik... Uh, ik neem je eens even mee de kroeg in. Is dat goed? Ja, heerlijk. Okay. Elke zaterdagavond, zo rond negen uur. De vaste gezichten aan de bar. En een oude man naast me, kijkt verliefd naar zijn glaasje Schenkt mij er nog maar eentje Hij zegt vriend maak me blij, het zit nog eens dat niet Als hij rijdt. Verderop daar zit Astrid, wiens man nog steeds vast zit. Ze is nog altijd een heel lekker wijn. Ja, dat is Quincy, met uh, hier in de kroeg. Het is ja, inderdaad uh, goed opgemerkt door, uh, door mijn mentor. En mijn mentor, ja, wie is mijn mentor? Nou, mijn mentor, dat is Duif. He, die zit tegenover mij, die heeft mij ooit ingeleerd hier. En uh, nou, sindsdien uh, ben ik uh, eigenlijk verslaafd, zeg maar, aan een uh, radiomaker, ja. Ik was uh, ook uh, ooit uh, schrijver van de Nederlandse tekst op dit liedje, Willem. Wist je dat? Weet jij dat? Ben ja, jij dat de... ging, dat ging Ja, van de, van de pianoman. Ja. Echt de, waar? De pianoman van Billy Joe om toe. Oké. Okay. Uh, want ik maakte dat. Uh, de, of wij, wij brachten dat nummer samen met Ruud Jansen en de Ruud man. En toen heb ik besloten: van, nou, ik maak daar zelf eens een Nederlandse tekst op. En dat ging toen over het internet. Geef mij maar een lijntje op internet. Ik kan me zo iets Dan maken gegeven, we samen ja. een chat. Is dat van jou? Ja. Echt waar? Ja, ja. Nee, maar serieus, dat nummer dat ken ik dus, dat heb ik dus inderdaad echt gehoord. Ja, dat klopt. Dat Toen dacht ik van, ah, ik denk, welke dartelende geest. Ja, welke, welke halve geest. dat nou weer geschreven? Ja, wie heeft dat nummer weer Ja, die hebben we niet ergens, hè? Nee, ik denk het nee. Maar is het ooit uitgebracht of is het een gelegenheidsnummer? Ja, de, de, de, de platenmaatschappij hebben daar nog een shock van. Er zijn ook allerlei uh, advocaturen die zich daarmee bemoeien om, om dat nummer weer weg te krijgen. Ja, schande. Geef mij maar een lijntje op internet. Maken we samen een chat. Ja. En wie weet, liggen we straks in mijn bed. Komt er ook nog in voor. Dus maar is, het is een beetje ik, pikant, is het wel. Ja, het beetje... ik vind, ik vind ja, eigenlijk. Ik zing maar niet verder. Want we hebben de slot, is het, nog vroeg, hè, het is het nog ja, vroeg. Het is nog heel vroeg. Ik ben net mijn ja, bed ja. uit eigenlijk. Je bent ook net je bed uit. Ja. Ja, ja. ja nou ja, goed. Wel. <laughs> hey, ik, heb, ik heb eens een, een, een nummer heb ik klaarstaan. En um, de mensen zullen misschien denken van. God waarom doe je dit alleen? Nee, dit doe ik niet alleen. Dat doe ik samen met, met Cheryl Duif. Maar wat ik even wil zeggen is... Uh, misschien uh, hebben jullie het nieuws allemaal wel gehoord. Uh, van de week is Tom Petty overleden. Ja. Uh, 66 jaar. Veel te vroeg. Ja. Waar is hij dan overleden eigenlijk? Uh, oh, had je hartstilstand. Uh, een hartstilstand. Een hartstilstand. Ja, ja na verluiten. Ja, daar hè. overlijden trouwens de meeste mensen aan, hoor. Dus dat is... Ja. Ja, nee. Ik bedoel, uh, hè, als, als je hart breekt, dan... Uh, ja, ja. ja. Ja. Nee, maar Tom Petty en de Heartbreakers, hè? Ja. ja. Ja. Free Falling is bijvoorbeeld een uh, bekend nummer van hem. Uh, maar wat ook een bekende nummer is... en die heb ik eigenlijk klaarstaan... dat is een, een nummer van, uh, van een gelegenheidsband. Ja. En uh, die band die bestond dus uit uh, Bob Dylan... Roy Orbison, uh, George Harrison... Uh, wie hadden we nog meer? Uh, hoe, heet die, hoe heet die zanger van ILO ook alweer? Oh ja, Jeff Lynne. Ja, Lynn, ja, oh ja, ja oké. Okay. En Tom Petty. Ja. En uh, ja, die noemen zichzelf de Traveling Wilburys. En als je, uh, je hebt dus twee albums gemaakt... Mm -hmm. En uh, als je nou bijvoorbeeld het ene album hebt, Handle With Care, dan kom je dit nummer tegen. Ja, de Travelling Wilburys met Handle With Care. En, uh... Ach Willem, wat heb je weer lekker muziek uitgezocht man. Ja, dank je. Ik, uh, ja, ik, ja, ik kan wel zeggen, ik doe ook maar wat. Maar, ja, maar daar kom ik niet meer mee weg tegenwoordig. Ja, je hoort er wel een beetje het sfeertje van, van Roy Orbison in het nummer terug. Roy gaan. Orbison, ja. ja. En George Harrison natuurlijk. Ja. Hè? Neem dat maar rustig aan van een oude en wijze man. Echt waar? Die zit hier tegenover je. Ja, ja. ja? En uh, ik ben ook jarenlang betrokken geweest bij die Alan Parsons project... Is dat niet met de Colin Blundstone? Is dat niet? Ja, uh, die Colin Blunder, die maakte zo'n. Die maakte die Nee, maar zo'n prachtig nummer en het heet Olden Wise. er is een keer op, man. Ja. ja, nee, nee, nee, nee, nee. Ja, die vroeg of ik uh, iemand kende in, in mijn kennissenkring... die uh, verstand heeft van uh, lampen voor radio's. Hè? Wat moet je nou met een lamp voor radio? Nou, ik zal je vertellen. Ik heb, uh, ik heb er wat lampen radio's uh, staan. Uh, die had ik nog uh, in Zwolle uh, opgeslagen. En ja. die zijn weer terug naar Zandvoort. Ja. En, uh, maar die doen het ook nog. Uh, nou, laat ik het zo zeggen. Als je hem aandoet... Ja. Uh, spelen doet hij niet, maar licht dat hij geeft. <laughs> en daar, uh, je moet nieuwe lampen hebben. Ja, dat en ze moet je zei ik van ja, ik heb wel een kennis, Opa Buiswater. Ja, Opa Buiswater. Maar wie is, uh, wie is Opa Buiswater? Vertel eens. Nou, die heeft die een heeft stand van buizen in. in, in uh, lampen ja, ja. lampen in, in. Ja, nee. Opa Buiswater was vroeger uh, de opa uh, in dappere dodo. Ik weet niet of je dat nog kent. Nee, zo oud ben ik niet. Nee. <laughs> Ah, nee, zo ben ik niet. Ja, dat was een kinderserie uit mijn tijd, zeg maar. Dapper Dodo. Dodo en, uh, met uh, opa Buiswater. Uh, en je had in, dat, uh, in die tijd ook uh, dat programma met die Chinees. Uh, Liang Wang Zhang Cheng, ken je dat ook nog? Sambal is... bij? Ja, sambal bij. Noem maar 148. ja je how today do offer for you? Mijn naam is Jan van Zandvoort. <laughs> ik, ik kom uit Assen en nou moet ik plassen. <laughs> Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, en dan moet, ik het, dan moet ik het dan mee doen. Nou ja, goed, ik vind het niet zwaar. Het is alleen maar gezellig. En uh, de reacties te zien vinden jullie ook gezellig. Dus we gaan er gewoon lekker mee door. Ik wil jullie aandacht eens even vragen voor het volgende nummer. Een oud nummer. nieuw jasje. Uh, het is van uh, de band Disturbed. En uh, Disturbed heeft ooit meegedaan aan uh, The Voice Of. Nou weet ik alleen niet of dat Amerika of Australië geweest is. Volgens mij Australië, dacht ik. Correct me if I'm wrong. En die hebben dus het nummer uh, opnieuw uitgebracht... Uh, the Sound of Silence dus, zoals ik al zei, van Simon Carfunkel. Uh, nou is Disturbed, is van zichzelf, is het een, uh, een, ja, een metalband, een vrij stevige band. Uh, Angela Janssen begint nu te glimlachen, denk ik, want die verwacht zometeen een heleboel herrie. Maar, interne deel. With you again, because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in.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 A mm -hmm. mm -hmm. Disturb! En, uh, ja, Charles... Uh... The Sound of Silence. Ik heb er weinig stilte in kunnen waarnemen... Wel, maar hij komt uit een, uit een heavy metal band, heb ik begrepen, Willem. Ja, dat, wat ben jij, wat, wat weet je dat... Uh... Ja, een, een meneer Bruist heeft me daar een beetje bovenbij praat, net. Dat ik <laughs> uh, uh, uh, naar de WC-mos... Wat, ja, wat moest je dan? Nou, ik zei toch, ik ben Jan van Zandvoort, ik kom uit Assen en nou mocht plassen. Ja. Nou, dat ja. was ook het geval, ik moest echt plassen. Je dus, echt plassen. <laughs> ik moest echt plassen? Oh, dus ik dus het was geen regen bij wat op dak viel? Nee, ik ben, nee, de, bla, nee. de blaas wat, wat die was wat gespannen, Willem. Ja, nee, ja, nee. Ik ken het uh, ik, De... uh, ik ik ken dat gevoel. Uh... Nee, maar de Sound of Silence, jongen, dat is echt een uh, ja, nummer... Uh, wat ik al jaren koester. Uh, dan met name natuurlijk in de uitvoering van Simon Garfunkel. Ja, maar op, maar, maar ja, er zijn ja. wel, ik geloof, Kess die het ook uh, heeft gezongen. Ook. En, en uh, hoe heet ze? Uh, Diane Kroll. Hou op, oh. jongen. Ja, werkelijk. Dat is, het, dat, het, dat, het, jij bent echt een wandelende blomberg op twee benen. Het is niet te geloven. Jij ja. weet dat gewoon. Ja. Hey, jij, jij wou een brug slaan, zei je net. Ja, nou, nee, weet je, ik... Uh, een zit hoop, je nou een in de bouw ook, nee, nee, nee, nee. Ja, in de bouw zit ik ook, duidelijk. Hé, hey, en uh, ik, zie, ik, zit wel, ik zit wel eens op Facebook, hè. Dan zit ik wel eens. En, en dan kom ik kom je wel eens tegen, ja. Dan kom, kom wel eens tegen. Ja, Enkele is, keer. Enkele maar keer. je kan ook zien wanneer ik op internet ben, want er staat een surfplank voor de deur. <lacht> ja, Ja, ja, ja, ja, ja. <lacht> Oké, okay, goed. Okay. Ja, ja, ja, ja. Okay. Maar uh, daar kom ik dan wel eens, ja. uh, wel eens foto's tegen van ja. jou. Ja. Uh, ja. Beste luisteraars, gewoon eens even kijken op Facebook. Foto's van... Charles Duif, Nou, je weet niet wat je ziet. Geweldig mooi, man. Oh, dankjewel. Ja, ik vind het geweldig mooi. En er mag ook best eens gezegd worden. En, uh, het is allemaal op non-profit. Het, uh, het is geen reclame voor je bedrijf. Het is gewoon hobby van je. Dat en... gaat nog komen, hè. Dat gaat nog komen. Ja, maar daar. Ja, ja, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Volgende keer. Eén fotootje ik toch snel 4.000 euro voor een fotootje. Hoor. Maar maak je dan pasfoto's? Krijg, krijg, het, of? krijg het niet. Nee, <laughs> dat is een ander verhaal. Nee. Maak je dan, maak je dan uh, pasfoto's of doe je het al heel lang? Nee, ik doe het al heel lang. <laughs> <laughs> nee, ik doe het nog niet zo lang. Een jaar, een jaar uh, nee, wel iets langer dan een ja, jaar. Uh, ja. Wat serieuzer, omdat ik voor Niels.nl ben gaan werken. Maar, ja. Oh, je mag geen reclame maken hier natuurlijk. Nee, je mag geen reclame maken. Nou, Niels.nl, nee, steden nee. Niels.nl, Niels Heerenstede, ja. Niels.nl, verschillende Niels.nl. Daar zit jij achter. Jij bent zo'n beetje de Godvader van de grafische print, zeg ja. maar. Zo is dat. Nee, maar ik vind het erg mooi om. Ja. Uh, om of of uh, spannend ook om foto's te maken. Ja. Net zo spannend als jij het vindt om mooie muziek uit te zoeken voor ons. Nou ja, muziek, ja, ik zoek het niet alleen uit, ik, ik produceer het ook nog. Hè. Dus uh, ja, nee, dat komt allemaal goed. Dat uh, valt allemaal. Maar fotografie, ik ben er ook een beetje mee bezig. Ik zit er in het begin natuurlijk. Ik kan hem niet vergelijken met jou. Maar uh, ik heb uh, een, een, een onderwerp uh, waar ik uh, net mee ben begonnen. Uh, Naaktfotografie. Het, het, na het het Naaktfotografie, inderdaad. Ja. ja. Geeft en, zo, Willem geeft zich volledig bloot. Ik, geef mij volledig, ik sta dus gewoon op het strand. In mijn Je bloot, maakt selfies van je, hè? Self? Ik sta gewoon op het strand in mijn blote kont foto's te maken. naakfotografie. geweldig. Ja, ja. Het geeft mij het gevoel dat ik weer leef. Ja, nou, helemaal goed. Leef dan ook. <laughs> in Amsterdam, zat aan de bar met een glas, een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had.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 Ja, ja, ja, die André Hazes Junior. En uh, ja, dat is een aadje en een vaatje is het, hè? Zeggen ze wel eens. Nou, ja, ik moet eerlijk bekennen, dat ik. Die, die jongen zingt goed. Die jongen zingt hartstikke goed. En, hij, uh, komt, hij komt ook uh, uh, sympathieus over, hè? Wacht, wat, wat? wat? Symp sympathieus. of oh, sy sympathiek, sorry. Sy ja, sy ja, sympathiek, mijn ja Mijn vocabulair begint wat af te nemen. Een beetje Alzheimer light, hè? Nou, Dan, over, je, hebt je hebt Je hebt... Ik las van de week las ik iets over, over mensen. Dus mensen uh, die uit de provincie komen, die een bepaald accent hebben, ik ken ze dan niet, maar die een bepaald accent hebben, zeg maar, die zouden dus uh, uh, ja, een beetje dom zijn, een beetje. Hè? En nou is het dus onderzocht door een arts uit Nijmegen. Ja? Die ja, heeft ja, dus onderzocht dat een, iemand die dus mijn dialect praat of mijn accent, die heeft geen taalachterstand, die heeft gewoon een uitgebreid, en dan komt hij vocabulaire. Hoe vind je die? Een uitgebreid vocabulaire. Ja. Nou, dat wat, maar dat heeft hij in vier dagen bedacht, denk ik daar. Hè? Nou, ik denk wel minder. Tijdens de wandeling. Ik denk het wel. Tijdens de, ja, ja, ja, nee, dat is inderdaad zo. Ik ga eens eventjes even kijken, want het wordt uh, aardig druk hier. Ja. En uh, hallo. Maak het er even langs, alsjeblieft. Maak er even langs. En wie bent u? Hallo, je spreekt Rodi Karel. Ja. Ah ja. Zij is bij de Ja, nou, hou op over het weer. Uh, doe mij maar een kopje koffie. <laughs> Eén kopje koffie, alsjeblieft. Charles, duurt het bij jou ook al zo lang? Oh jongen, de... ja. het lijkt de keus wel. Ha, hou op. Goedemorgen iedereen, Siem Wim Zandvoort dat fijn naar luistert. Ik sta op, nog niet Zo, Zonder de suiker, jawel. Veel heeft de kunst, Eén kopje koffie. Ja, ik denk van ja. Ja, Willem, ik wou je even het weer erin slingeren als jij het goed vindt. Ja, dat is, uh, dat is goed. Want ik was uh, vanmorgen natuurlijk onderweg vanaf Bloemendaal uh, richting deze kant op. Nou, ja. en, uh, dat kwam er weer met bakken uit. Ja. En ik moet u teleurstellen van luisteraars, want tot een uur of één vanmiddag uh, trekken nog steeds buien over, zie ik op de buienradarkaart. Uh, maar uh, als het zo blijft zoals het nu is, die kaart, dan, dan hebben we na één uur hebben we een beetje zon, denk ik. Nu komt er ook af en toe een zonnetje tevoorschijn. Af en toe breekt de bevolking. Maar, maar uh, dat zal dus na de klok van één uur, zoals het er nu uitziet, zal dat uh, voor een wat langdurigere periode het geval zijn. Normaal gesproken krijg je een jingle van het weer. Alleen nu niet, want het is een ander programma natuurlijk. Ja. Ja. Nou, de weerberichten, ja. zoals ik het op het internet lees... dan trekken we er dus een bui over het land, dat weten we allemaal. En tussendoor is er ruimte voor de zon. De middagtemperatuur ligt zo rond 13 of 14 graden, niet echt warm. Maar door een stevige noordwestenwind voelt het ook nog wat frisser aan. Vanavond en vannacht dan, dan wordt het gelukkig op de meeste plaatsen droog. En dan koelt het af naar 12 tot 6 graden. Morgen dan is het uh, uh, weer bewolkt en regenachtig. Dus niet leuk vooruitzicht voor het weekend. Dat de meeste mensen dus eigenlijk vrij zijn. Alhoewel er zijn ook een hoop mensen die werken gewoon op zaterdag en zondag. Mensen in de ziekenhuizen bijvoorbeeld. Winkels, noem alles maar op. En de beveiliging geloof ik ook. De beveiliging, ja, daar, daar heb jij uh, weer zicht op uh, Willem ja, toch? Absoluut. Ja absoluut. Ja, ja, ja, nou, ja. De, dus ik zei dus al dus vanmiddag uh, allemaal een beetje rustiger. Met een uh, matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen, ja, een grijze dag. En vanuit het westen trekt een regenstoring over het land. In het zuidoosten is het tot halverwege de ochtend dan nog droog. En maar in de middag, dan wordt de neerslag, eh, buig van karakter. Alhoewel, er zijn ook, eh, droge momenten dan, gelukkig nou. Hier wil ik het maar even bij laten, want ik wil de mensen niet helemaal een depri maken. Als je zo naar het weer kijkt buiten, dan, dan word je een beetje depri van. Ik word daar niet de niet depri van. Nee, nee. En waarom niet? Uh, uh, ik heb een, uh, misschien zo'n beetje bekend, uh, een beetje een voorliefde voor de kerstdagen. Hè? Ik bedoel... oh, dat is, ja, dat is, oh, dat vind ik een heerlijke tijd. Dat is, uh, dat is een, ja, een, maar een... eerst komt Sinterklaas nog. Die, ja, daar hoor je niet zoveel van op het moment. Soms maar misschien komt... wel eens proberen om in het tweede uur om Sinterklaas te bereiken. En heeft is een nummer nog. Uh, nou, ik heb ergens nog wel een 06-nummer liggen van uh, een. Uh, is dat niet, ja, niet zo'n 06-nummer waar, waar, waarbij je dan hoort van mm, druk 1, mm, druk 2? Nee, nee, nee dat is nee, nee, nou, een nee. heel ander nummer. Het is dan. echt een rechtstreeks nummer uh, met paleis in, Ma in Madrid. En met een beetje geluk. Ja. Neemt hij zelf op. Ik hoop, het, ik, ik hoop het. Nou, dan bel jij we, gaan, na, het, we, want, gaan het, we gaan het proberen. Uh, het schijnt dat ik dit dat jij niet zo braaf bent geweest, volgens uh, de mensen in de oh lente. Ja, maar je hebt natuurlijk ook weer die, die hele zwarte pieten, dus oh. je, je hoort oh, nou, weet je wat we doen? We gaan even een rustig nummer draaien. Kunnen we hier in ieder geval even voorbij komen? Een erg rustig nummer. En dat wat, wat ik ooit gedraaid heb in, uh, tussen, tussen app en vloed. Oh, dat is wel heel op, lang geleden, dan weer. de woensdag, ah ja. Ja, maar toen waren we nog jong, hè? Jong en onbe en, en onbezonnen. Hè? Ja, en, oh, onbezonnen, het ja. Het is natuurlijk. een heel. Hele, een hele, uh, ja. occult nummer. Het is een occult nummer, ja. Oké. Okay. Nou, ik ken hem misschien eventjes, even, voor de luisteraars. Uh, buiten Zandvoort. Dus in dit geval is dat dus. Uh, ja, Drachten Vladingen. Uh, Maastricht, Maastricht erbij. Daar zijn we aan het fietsen. Ja, en, uh, en, en Canada is ook wakker. Het is niet te geloven. Canada, get alive, ga ook eens slapen. Ja, heerlijk. Word je rustig van, Willem, toch? Ik word er heel rustig ja, van. Ken jij nou uh, deze artiest? Wie, wie, wie, heb jij, heb jij uh, iets van herkenning uh, bij deze artiest? Of zeg je van uh, nou. Nou, was... ik meende iets, iets, uh, iets herkennen van, uh, van uh, een, uh, een bek die ik kende. Ja. Maar die had een hele andere bek. Ja. En uh, dat was Bek Hansen. Wat staat. Dit, is, en dit is dus Bek Hansen. Geen Ton Hansen? Nee, Ton Hansen niet. Nee, die probleem ja, uh, met in... die Big City ja. en zo. En, uh, en de Rode Dendrons en zo. <laughs> nee, nee, nee, nee. nee. Dit was uh, Berg Hansen. En uh, dit is van het album Morning Face. Morning Face. Morning Face. Maar het ja. album is al een tijdje uit, hoor. 2014. Uh -huh. ja. Maar uh, er was dit, uh, dit was er een, een track van. en uh, Ja, ik vond het helemaal geweldig. Mooi nummer. Zeg Willem, weet jij dat Nelens Diamant? Ja. Die is uh, voor de luisteraars uh, Neil Diamond. Ja. Voor de Belgen, Nederlands Diamant. Nederlands Diamant, jawel. Awel. Die is uh, in het Doom geweest in Amsterdam. Ja, ja, ja. Er zijn ongeveer 345 vrouwen flauw gevallen. Ja, klopt. Uh, dat was wel leuk voor de Amsterdamse EHBO, want die hebben daar uh, helemaal uit kunnen leven. om die vrouwen allemaal weer uh, kunstmatige ademhaling te geven. Ja, nou, eentje, had, ik heb gelezen, uh, eentje heeft zich vergist. Uh, ja. Die mensen moesten dus inderdaad uh, beademd worden. Die waren wat benauwd. en Een van die, uh, die, die, die figuren die liepen, die beveiligers... Ja. Uh, die, waren, uh, die waren te snel met het pakken van, uh, van uh, ja, de zuurstofles. Dus een een, een collega van mij, ja. die hebt er dus eentje van de muur afgehaald. Die heeft dus iemand uh, het, het lucht toegediend. Ja. En het slachtoffer kreeg schuim op de mond. Schuim op de mond? Ja, het bleek een brandblusser te zijn. Oeh.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 ...maak van de SNZ, het wordt zomaar Zweet caroline Je weet het niet, je weet het niet, je weet het niet. Nee, ja, nee, dat is... Uh, dat, dat Als Spijs niet warm krijgt, gaat ze zweten natuurlijk. Wie? Sweet Caroline, Zweed-Caroline. Zweet, Zweed-Caroline. Zweet-Caroline, ja. Dat hoef je dan... maar één letter te veranderen, alleen de SNZ. Ja, dat heb ik ooit een keer gehad. Uh, er was iemand die zegt tegen mij van Willem... ...hier liggen een aantal lucifers... ...en uh, met die lucifers staat geschreven... Uh, ...het woord heer. Ja, oké. Okay. En toen zei ze tegen mij van... ...als je nou één lucifer oppakt... ja. Ja, kenteraarijen. Kun je echt dan een dame van maken? Kun je er dan een dame, van maken, het, ja. dan een dame van maken? <laughs> nou, ik wist, niet. Nee, ik ik wist het wel, niet. Hey, Willem. Ja. Jij bent, uh, uh, jij maakt deel uit van de, uh, de familie van het jaar. Echt waar? Ja, de family of the year. Oh, oh. Uh, de radiofamilie. Ja, ja. Want jij hebt de challenge. Ik heb de challenge, ja, heel goed. Dat vind ik een hele leuke familie. En er komt ook hele fantastische muziek uh, komt daaruit voort uit, uit, uit, uh, uit die site van jou. Maar dat doe ik Altijd, niet al... alleen, hè? Nee, dat zeg ik toch ook helemaal niet, man. So Sorry hoor, dat ik jou ik in de helemaal... regel val. Ja, je je ja. maakt me helemaal weer overspannen. Nou goed, <laughs> <laughs> luister. Ja. Omdat jij dat zo prachtig doet, ben jij van mij de hero. Oeh ing a bit you to feel it. als je nou op de knop drukt, dan hoor je meteen waarom. Ik ga luisteren. The mic I don't wanna be your hero I don't wanna be a big man but just wanna fight with everyone else. Your man Parade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a try to keep me. We'll Geert nummer? Ja, yeah, Hero. Dat uh, was de Family of the Year. The Family of the Year. Ja, yeah. nou, jij, hebt altijd, uh, jij hebt altijd een hele mooie... Een hele mooie, uh, moet ik zeggen... Uh, een mooie inborst uh, als het gaat om muziek. Dat, uh, dat wil ik toch eventjes zeggen. Uh, Dank u. Ja, eh, ik zal het even de pluim in, uh, ja, precies. Een veer in de reet van de duif. In de duif. Nou, ik ben niet. Ik heb op... al zoveel veer. In... Ik heb al een cent. ben nog veer... een keer een veer, maar ik ook. veer, dan zei ze, ja, <laughs> zeg ik dan, roeku, lustraat, yes. jawa. Ja, jawel, Ik kijk op mijn klokje, Willem, maar ja, uh, uh, het Klokje van gehoorzaamheid, hè, want we moeten het eerste uur, denk ik, afsluiten, We gaan richting het chinaal uh, van 11 uur. Ja. En, uh, het tweede uur, we hebben het hele tweede uur nog. En, en wij moeten dat uh, een beetje ingetogen doen, want uh, daarna komt, uh, en die met zijn raad van 11. Ja. En dan moeten we dus wel zo. En dan hebben we dus geen Polonaise muziek of zo. Nee, we blijven, we blijven sportief. We blijven sportief. Buffalo Springsfield. Wie? Ja. Er is iets Maar wat het is, ain't niet exactly clear.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 Ja, dus trek in ieder geval zometeen tot na het journaal van 11 uur. Tot zover het ritme van Gf. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer.